Eerder deze week waren er ook al brandbommen, eh, brandballonnen vanuit Gaza. Ook toen reageerde Israël met bombardementen. We moeten tot zeker halverwege augustus anderhalve meter afstand blijven houden. Dat adviseert het Outbreak Management Team aan het kabinet, meldt RTL Nieuws. De OMD heeft geen bezwaren tegen de versoepelingen die het kabinet wil vanaf volgende week zaterdag. Zoals het deels afschaffen van de mondkapjesplicht. Zolang het afstand houden maar blijft. Nederland heeft minder faillissementen in coronatijd dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Eurosted. Met name in Spanje en Roemenië steeg het aantal bedrijven dat failliet ging vanaf het tweede kwartaal van vorig jaar. In veel landen is volgens het CBS en Eurosted minder coronasteun dan in Nederland. En het dancefestival Tomorrowland gaat toch niet door. De burgemeesters van de Belgische steden Boom en Rumst hebben geen vergunning afgegeven voor het festival eind augustus of begin september. De politie zou te weinig mankracht hebben om de coronacertificaten te controleren die bezoekers moeten hebben om binnen te komen. Ook is er volgens de burgemeesters nog geen overheidsbesluit genomen voor evenementen tot 75.000 bezoekers. De organisatie spreekt van een gigantische ramp, nu Tomorrowland voor het tweede jaar op rij niet doorgaat. Het weer nog, te trekken wat forse regen- en onweersbuien over het land met hagel, windstoten en veel regen. Het koelt amper af.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 in the nation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 Pas comme on ami qui va pour je weet niet ik weet niet waarom je ziet, maar ik weet je ziet, maar ik je sais pas ik aimer mes contours. jouw keuze ZFM. this Girls, they gather Close and be denied Sound. But somehow I can't believe that anything should happen Van zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Didida na na na.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 I'm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 Ik te En heb al niet geslapen vergeten. Ik ben al de aan mij De maan komt op als jij niet meer bent. zomer met ZFM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. ZANG EN